Bye. Heb ik me vaak gered Door al te vluchten voordat ik had In wij een leuke vent omdat ik geen goed boek had om te lezen. Als mijn kamer me benouwde en er niemand op bezoek kwam. Maar vooral als ik niet meer alleen maar wezen, dan vluchte ik. En zeg dat hij van me hield op het moment dat we de dekens onderkopen.